Het Q-Music-nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie. Goedemorgen. Er is niemand gewond geraakt bij de ingestorte sporthal in Utrecht. Dat zegt de veiligheidsregio na onderzoek met een drone. Het sportcomplex stortte gisteravond rond 7 uur in. Een deel van het dak kwam naar beneden, waarschijnlijk door zware sneeuw. Er waren op dat moment zo'n 20 mensen aan het sporten, maar die konden dus op tijd naar buiten. Ook deze man moest snel weg, hoor je bij de NOS. Ik kwam personeel naar binnen gerend. En die riep, iedereen moet nu naar buiten. Liepen we naar buiten toe, maar toen riep hij erachteraan... schiet op, het dakstocht in, het dakstocht in. Toen zijn we hard naar buiten gerend en toen hoorde hij ook. We hadden het inhoorde zakken. De balken kraakten en uh, ik heb niet achterom gekeken verder. Het pand was sinds twee jaar open. In de hal zitten onder meer padel, squash en bowlingbanen. En hoe staat het er vandaag voor op de weg en in het OV? Nou, zo erg als gister is het niet. In het hele land kan het nog wel plaatselijk glad zijn. Er geldt overal code geel. NS rijdt weer met de winterdienstregeling vandaag. Betekent dat er minder treinen rijden. Op veel plaatsen rijden er straks weer gewoon bussen. Behalve in de provincie Utrecht. Die houdt de meeste bussen nog wel binnen. Schiphol verwacht niet dat het vandaag nodig is... om vluchten preventief te annuleren. Afgelopen dagen gebeurde dat wel met honderden vluchten.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 En dan nog even terug naar het weer... want door de sneeuw en gladheid van de afgelopen dagen... hebben veel mensen hun restaurantreservering afgezegd. Restauranthouders die geven deze dagen daarom hoge kortingen... om hun zaak toch nog een beetje gevuld te krijgen. Z schrijft erover. Zo is er een restaurant dat korting geeft... als je het woord sneeuwpret bij je bestelling zet. Het weer nog van zijn in het noorden kan het nu nog sneeuwen. Verder vandaag regen en natte sneeuw kan dus ook nog glad zijn. en Het wordt een graadje of twee.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 over zes, op donderdag, de 8e van januari. Je luistert naar show 1556, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Hé, hey, de piek van de sneeuw is natuurlijk uh, wel voorbij. Ja. Ga je het nou missen? Of uh, denk jij, nou, het is ook wel mooi geweest zo. Want ik liep gisteren nog even door het prachtige Rotterdam. Overal waren sneeuwpoppen gebouwd. Op iedere hoek van de straat was er sneeuwballengevecht. Kinderen werden op een sleetje naar huis gebracht. En toen dacht ik, ach, dit gevoel het raakt een beetje corona ook, ja. dat we met z'n allen in hetzelfde schuitje zitten. Ja, ik ga het ook missen, geloof ik. Ja, la, laat me maar insneeuwen, dat gevoel een beetje. Ja. Lekker. Ja, kijk, ja, ik mis sneeuw nooit echt, omdat op een gegeven moment wordt het namelijk pap... en dan ben je er helemaal klaar mee. En die overgangsfase is heel lekker om uh, te denken van nu is het wel weer klaar. En wat ik altijd een uh, soort van nieuw verworven gelukje vind is dat je dan daarna weer gewoon kunt lopen zonder dat je bang bent dat je valt. Of dat je je af moet vragen hoe lang het duurt voordat je eigenlijk ja. ergens aankomt. En dat je gewoon weer de fiets kan pakken naar de supermarkt. En, en normaal gesproken neem je dat volledig verliefd. Ja, dat klopt. En nu dan, volgende week, als het dan op een gegeven moment echt weg is... dan weet ik gewoon dat ik een hele dag kan denken... zo, wat lekker. Ik kan op mijn gewone schoenen naar de supermarkt fietsen, lopen, alles. Een soort nieuwe perk. Ja. Ja, ja. klopt. Hé, hey, je hebt ook nog even een trend van vijf jaar geleden gedaan gisteren. Ja. Je hebt je gezicht in de sneeuw gedrukt. Heel erg leuk dat iedereen tijdens corona... Marieke Elzergaan doet het nu. De trends die nu spelen doet ze in 2030. Ja, nee, ja kijk, zo, zo gun ik mensen ook nu nog even een kans... om een trend uh, op te pikken die ja. zij wellicht in die tijd ook ja, hebben leuk, Ja leuk. Ik had hem toen ook wel gezien, maar ik was het helemaal vergeten. Ja. Dat je dus je gezicht gewoon met ja, ja, je ogen dichtgeknepen... hebt. hoeft het je hem uit is. te leggen. Hoe was het? Oh, uh, heel erg leuk. Vond ik ja. heel leuk om te doen. Ja, goed zo. En het blijft fascinerend dat het dan daarna 3D eruit ziet... alsof je gezicht uit de sneeuw komt. Heb jij nog, heb jij nog sneeuwpret gehad, Annemarie? Want kijk, de enige... Gebeurtenis bij jou was dat je van een trapje afviel en eigenlijk lang uit als een zeester op de grond lag bij het metrostation. Maar heb je ook nog pret gehad? Nou, ik ben bij de. Ik wilde heel graag een sleentje kopen. Dus ik ben naar de, de praxis uh, gestrompeld met mijn snowboots. Oh uitverkocht. Ja. Ik dacht, ik zet die kleine van mij even op een sneeuw... al is het alleen voor de foto, want je weet niet hoe lang het nog gaat duren. Hij heeft in ieder geval één keer in zijn leven sneeuw meegemaakt. Gaat Jules ooit nog sneeuw zien? Gaat hij ooit nog sneeuw zien, natuurlijk. Ja, ja het wordt alleen maar warmer en warmer. Uh, maar maar ik... nou, nee, dat eigenlijk verder niet. Ik, dacht, ik, ik, ik, ik had niet gedacht dat jij dit zou proberen. Want het was toch ook gewoon wel in het nieuws... dat het overal uitverkocht was en dat de slees heel duur waren op marktplaatsen. Maar je zo? alles voor je kind, hè. Je ja, je probeert het toch. Je probeert het toch. Hé, Luc, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben even benieuwd, want gisteren ben je natuurlijk om kwart over zes begonnen met het rollen van een steelbal. Die was uiteindelijk 1,63 meter hoog. Echt ongelooflijk indrukwekkend, daar hebben we een hele ochtend over gedaan. Ik nou, we hebben. Ja. ja Luc. Nou, we hebben ons allemaal erover ontfermd. Ja, maar ja, Luc die, die kwam hier uiteindelijk ook echt als een, als een witgesneeuwde poes. kwam hij hier binnen? Pff, ah, Haart, oké. Okay. Haartjesnat, baard, nee, helemaal koud. Meesters gedaan, Luc, inderdaad. Ik ben zo benieuwd, hoeveel is daar nog. Kunnen we even naar buiten? Hij is weg. Nee, nee uh, ja, ik ga zo wel even naar buiten. Ik dat heb dan... uh, de, de rolmaat nog gewoon mee uh, weer vandaag ook. Okay, dus maar, ik ga wel naar buiten. De, laten we even een kort spel opnieuw doen. Hoeveel is er over van deze sneeuwbal die gisteren 1,63 was om kwart voor tien in de ochtend? Ik denk nog heel veel. Ik denk dat er echt 1,45 nog wel staat. Oh ja, ik zeg nog 1,10. Dat wow, is ook een beetje ja, ja, ik denk 1,10. Wat denk jij aan de Nee, ik denk nog wel ik denk ook best nog wel wat. 1,30. Het is zo'n koude ijsklomp. Dit gaat ook nog heel lang blijven staan. Veel, veel, als er sneeuw al weg is, zie je dat ding nog. Water ligt daar een vijver. Dat is dan het plek. waar de bal nog Oké, Luc, ga je even naar buiten? Even kijken hoeveel er nog over is van een sneeuwbal... die gisteren dus 1,63 meter hoog was. Nou, aviën ziet dus levels. Teddy Swims, Becky Music en Gone Gone Gone. De grootste sneeuwbal. Van Nederland. Gisteren om kwart over zes, precies rond dit tijdstip, is uh, Luc begonnen met het rollen van een uh, sneeuwbal. We zijn ermee gestopt om kwart voor tien. Toen was die sneeuwbal 1,63 meter hoog. Nu vroegen we ons uh, zojuist af, 24 uur later, hoe hoog is die sneeuwbal nog? Marieke, zegt 1,45 meter. Uh, Anne-Marie zegt uh, 1,30 meter. 30. En ik zeg uh, 1,10 meter. 10. We gaan even naar Luc, die staat bij zijn uh, kunstwerkje. Hey Luc, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Inderdaad, buiten, naast uh, de sneeuwbal, mijn grote vriend. Hallo, goedemorgen. <laughs> Heb je lekker geslapen? Ach, hij is uh, afgevallen, moet ik zeggen. Hij is wel echt afgevallen. Ja? Uh, ook aan de, aan, de, aan de heupen, de zijkant. Oh, is dat was altijd lekker, is dat was altijd winst. <laughs> ja. Het is altijd goed zo na de feestdagen, dat je meteen een jaar strak begint. Um, ik heb hem net even opgemeten. Ja? De sneeuwbal. Ja, ja, ja, ja, ja, ook de sneeuwbal. En uh, hij is niet heel erg veel gekrompen. Hij is nu nog steeds 155 centimeter hoog. Oh, zo, oh 155 centimeter ja, hoog. Ik weet niet precies voor wie ik klap, maar... Uh hij heeft zich echt heel erg goed staande gehouden. Ik wil ook Deborah even feliciteren in de Q-Music app. Deborah, je krijgt even een prijs op ketje. Uh, want die heeft precies als eerste gezegd 155 centimeter. Oh, dat is erover. knap. Ja, nou, ja, ja, hartstikke goed. Uh, Luc, voor zo direct de truierader, waar moet hij op? Ik denk uh, op een vier. Het is aardig koud nog. Oké, okay, dan nemen we mee op de redactie van de truierader. Er wordt ook maar nooit een vijf uitgevaardigd. Dat vind ik zoiets vreemd. Gisteren nog. Ja, oké, okay. heb je hem uiteindelijk aangepast met een echt warme trui. Hey, later deze ochtend spelen wij in de sneeuw of in de zon. Het is natuurlijk echt zo dat heel Nederland uh, ja, in de witte wereld heeft geleefd... en nog steeds leeft. Hè. We hebben collectief echt dezelfde beelden op ons netvlies. Ja. Dus, dus, dus je ziet uh, de witte wegen voor je, het gedoe op de weg... Uh, de kinderen op de slee natuurlijk, de sneeuwpret... Uh, je auto onder een pak sneeuw. Maar er zijn natuurlijk ook altijd mensen die nu luisteren vanuit de zon. Dus die zitten gewoon ergens in een warm oord... Na acht uur spreken wij een aantal willekeurige luisteraars die gaan aan ons omschrijven hoe ze de afgelopen dagen in de sneeuw hebben beleefd. Een aantal van hen liegt en zit gewoon in de zon. Oh. Dus die hebben helemaal niks te maken gehad met die sneeuw, maar die gaan dan wel net doen alsof. En dan zijn wij benieuwd, gaat het ons lukken om de bedriegers er uit te pikken. Zullen we een oefenrondje doen? Ja, we hebben Laslo aan de telefoon. Hallo, Laslo. Hey, goedemorgen. Zo, hoe heb jij de afgelopen dagen beleefd in de sneeuw? Nou, de afgelopen dagen waren uh, net zoals heel veel Nederlanders voor mij ook niet anders. Uh, het was druk op de weg. Uh, het was koud buiten. De, de trailrader moest zeker op een vijf staan. Uh, ik blies uh, wat wolletjes. Uh, die kwamen uit mijn mond. Ik heb samen met mijn partner heb ik nog een uh, sneeuwpop gemaakt. Uh, Olaf. Dat is inmiddels ook een TikTok-hit geworden. Die is een miljoen keer bekeken, dus uh, die hebben we goed gemaakt. En verder, ja, uh, ja het gekraken onder je voeten. Uh. De andere kant is natuurlijk ook is dat het heel druk is op de weg. Hè. Dus we staan veel in de file. Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk een beetje de sneeuw in Nederland. Hè? Ja. Hey, mag ik jou dan toch nog even een, een controlevraag uh, stellen? Ja. Uh, toen, toen, jij de, toen jij de voordeur uitkwam, hoeveel centimeter zo'n beetje lager denk je? Nou, ik denk dat er inmiddels wel een centimeter of veertig ligt. Ja, ik denk dat uh, Laszlo in het buitenland zit. Ik vind het uh, vooral op basis van er zijn te veel details. Er zijn te veel details in dit verhaal. Sneeuwpop, Olaf, fireball gegaan, ik heb niks gezien. Nou ja, ik vind vooral die sneeuwpop, die fireball ging een miljoen keer. Wie, wie, wie redt dat nou? Maar veertig ja. centimeter? Dat, volgens mij zijn er max twintig gevallen hoor. Ja, ja. Nou, voor mijn gevoel uh, toch echt 40 ja ja, ja, ja. ja ja, precies. Voor mijn oog zijn dingen altijd wat ja, groter bij jou. Ja, nee, ja, ik, ik, ik, ik vind. Ja, kijk, jij zegt veel details. Ik vind het ook dat het in algemeenheden bleef. Dus we hadden veel file en het was natuurlijk druk op de weg. Ja. Ik vind daarin juist, ik, ik miste daarin de personal touch. Zo dus, van, ik was onderweg, nou op de, op de A12 was het echt aansluiten. En ik weet, je, dus ik, ik weet niet, ik miste het juist te weinig personal touch. Zeggen we sneeuw of zon? Zon. Wij zeggen zon. Laslo, klopt dat? Nee, klopt niet joh. Ik sta gewoon eh, in Nederland in de woonkamer. Eh? <laughs> en waar dan? ja, joh. En waar dan? Ja, ik, ik woon in Waalwijk, dus oh. uh, ja, ik, uh, ja, als ik dadelijk ophang, dan uh, stap ik in de auto en dan ga ik naar werk toe dan ga ik uh, de snelwegen weer trotseren. Hé, hey, maar is jouw, is jouw sneeuwpop viral gegaan? Ja, dat is echt bizar joh, ik had samen met mijn uh, verloofde, hebben we Oland gemaakt ja? en, uh, en, en uh, ze zegt gisteren tegen mij, hé, hey, dat uh, dat, filmpiet, dat is al uh, 600.000 keer bekeken joh, Hè? en twee uur later 800.000 keer en we worden nou net wakker dat ding is een miljoen keer bekeken en die, ja. die gaat helemaal de wereld om joh. En waar kunnen we dat vinden dan? Ja, ja, als je TikTok en dan doe je Inkt bij Lau en ja? dan, uh, ja, dan hebben ze heb in het eerste filmpje is de sneeuwpop Olaf... Ja. dan, uh, ja, dan zie je hem. Yo. En hij is ook toch wel echt heel erg goed gelukt, moet ik ook zeggen. hoor. Oh, oké. Okay. Wat inkt, leuk ja, Inkt bij, bij Lau. Oh zo ja. Inkt, zoveel in de verleden tijd. Inkt ja. bij Lau. Oké, okay, nou, ja. we zullen hem ook uh, anders even doorplaatsen op, uh, op Ed Matty Marieke. Dan helpen we. Ja, hij kan hem ook wel we al anders op. even in de app uh, versturen. Oh, maar dat, dat kom je. Uh, ja. Uh, ik oh, zie het is mooi te waard om te kijken. Dat is één op één Olaf uit Frozen. <laughs> Jij is te groot. Ja, goed geluk. Leuk, ja, man. we hebben echt ons best gedaan. We zijn echt twee uur op de knietjes gegaan met, met, met, met, met de kaasgaaf in de handen... om het helemaal mooi te maken. Ja, hij is waanzinnig. Hij ziet er waanzinnig uit. We plaatsen hem even ja. door op uh, Ed, Mattie, Marieke. Heel, uh, dankjewel, ah, jongen. Leuk, man. Hey, hoi, hoi. Fijne dag, hoi. Jij nou, Er wordt inderdaad gezegd, Femke, die woont dan in Hees, dat lag echt wel 40 centimeter. Goh, wat zijn wij toch slecht van vertrouwen dat we dachten ja. dat Laslo aan het liegen was. Waarom zou die ook liegen tegen ons? Nou, straks om uh, 8 uur uh, meer sneeuw of zon. bij Q music. Het is 18 over 6, dit is U2, one. Is it getting better? Or do you feel the same?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 Q Music en One. Ik zat gisteren op de wc om even na te denken over de collecte. Het is toch ja. vaak een plek waarop je, ik weet niet, een beetje tijd hebt of ontspant of zo. Nou, in elk geval, ik dacht erover na. Ik, voor mijn gevoel geef ik de afgelopen maanden bijna altijd zo'n beetje tussen de 57 en de, en de, en de Ja. Het is allemaal maar gewoon voor mijn gevoel een beetje. Het is toch een vrij breed spectrum. Ja, het is een breed spectrum. Maar de echte uitschieters. En ook gewoon wel eens zeggen, nou ik vind niks. Ik geef, ik geef 0 euro. Uh, dat is er een beetje uit. Nou, even, we, zitten, we zitten een, beetje, een be beetje in het midden te koekenbakken. Grappig, want ik heb uh, afgelopen week even de cijfers van vorig jaar gezien. Qua collecten. Je hebt nog een keer 345 euro weggegeven voor een boudoir shoot. 345 euro. Ja, dat is echt een bizar. Dat is helemaal niet zo lang geleden. En toen heb ik 0 euro gegeven. Uh, overigens heb ik een keer 51,50 gegeven aan Jarnik. Uh, Die kwam voor een uh, McLaren van Lego, voor de duidelijkheid. En uh, ja, er zitten ook kleinere bedragen bij. Want uh, Lucien, die is leraar, die kwam voor een zootje potloden en gummetjes. Ja, daar geef je dan 3,90 voor. Dus ik moet ja. zeggen, het, het spectrum is echt breed hoor. Ja, ik weet niet. Ik hoor mezelf gewoon vaak een beetje zo rond die 12, 50, 15 euro een beetje zitten. Ik dacht, ik mag gewoon weer eens een keer wat uitgesprokener zijn. Ja, oké. Okay. Maar zowel naar, na, na, ja. naar de lage kant als naar de hoge kant. Ja, prikkel oh, me meer. Oké, okay. nou, prikkel Rieke. Zometeen uh, Mattie en Rieke's uh, collecten. Waarvoor wil je komen collecteren? Hou een goede pitch. En misschien krijg je of heel veel of heel weinig. Um, Annemarie, wat is er zo meteen in het nieuws? Ja, dat gaat even over de situatie op de weg heen in het OV. Je hoort of het net zo slecht is als gisteren.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 Boek je tijdens de doei-doei-dagen je vlucht en verblijf met Transavia Holidays... dan krijg je tot wel 400 euro korting. Doei doei! Verdubbel je salaris. In, in één minuut. Vanmiddag om kwart voor vijf in de Q-middagshow. Dat om jouw arena. Wil jij je salaris verdubbelen? Meld je aan op Qmusic.nl. Qmusic music en Tempo team verdubbelen je werkplezier en je salaris. Fijne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 Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, nee. proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne. Lekker bezig! Milner, nu 30% korting op alle 400 thuisstudies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 En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startengoed. Buut, de bank die het een tikje anders doet. Het is 1 over half 7, goedemorgen. Op de weg is het rustig, hoor. De A18 is wel een vertraging, dat is van Varsveld naar Zevenaar. Daar ligt het een en ander op de weg tussen Wil en Dam. Het zorgt voor 2 kilometer en 6 minuten. In het uh, noorden van Nederland kan het nu nog sneeuwen. Verder vandaag veel regen en natte sneeuw. Kan ook uh, glad zijn. Het wordt een gaatje of twee. Annemarie heeft het laatste liem. Ons... Nou, goedemorgen. Dat winterweer lijkt vandaag minder problemen te geven voor het OV dan gisteren. De NS rijdt wel weer met een winterdienstregeling, maar verwacht minder uitval.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 Er waren op dat moment zo'n 20 mensen aan het sporten... maar die konden dus op tijd naar buiten. En acteur Buddy Atsma is mede-eigenaar van, uh, van die sporthal. Hij vertelt bij Hart van Nederland wat er gebeurde. Waarschijnlijk door de zwaard van de sneeuw... maar dat moet allemaal nog ge ge ge geanalyseerd worden. Ik ging het dak ineens inknikken... en het ja, moest gewoon heel snel besloten worden... om iedereen naar buiten te jagen. En dat is gelukkig heel goed en snel gedaan. En iedereen is naar buiten gehaald. En gelukkig geen gewonden of ergere dingen. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja, toch baalt hij ook flink. We zijn met heel veel passie begonnen. Hè. Nu uh, stort deze droom even in Dus dat is wel. Uh... Dat is wel een pittige jaar. Wordt dat ook verfilmd nu? Of? <laughs> <laughs> dat is nog niet bekend. De hal in Utrecht is trouwens niet het enige gebouw... waar de sneeuw voor problemen zorgt. Door het hele land zijn sporthallen uit voorzorg dicht... omdat er sneeuw op de daken ligt. Ook IKEA in Groningen en Utrecht is gesloten. Wat grappig dat hij mede-eigenaar is van die sporthallen. Ja, dat heeft hij opgezet samen trouwens met Marco van Basten en Frank Rijkaard. Oh. Je kunt er ja. wat en zo, toch? Ja. Model, squash, je kunt er bolen. Het is een enorme hal. Uh, ook als je die video ziet, het is echt een enorm complex... waarvan dus het dak voor een deel zo naar beneden is. Uh, of ja, een beetje eraf helpt eigenlijk. Ja. Ik hoorde dus ergens dat, er, dat daken zo uh, gebouwd moeten zijn... dat ze per vierkante meter 56 kilo uh, aan moeten kunnen. Dus okay. in dit geval dan dus 56 kilo sneeuw. Nou, maar dit had dan? Barry Atma dus niet gehoord. <laughs> ja, waar ja, dus is dat misgegaan? Maar ja. 56 kilo is natuurlijk heel veel... Ja, dat weet ik niet. Geen idee. Is 56 kilo veel per vierkante meter? Ja, nou als je aan Sjoe denkt... een volwassen persoon. Nee, precies. Goh, dat is ja, ook interessant. Nou. Per vierkante meter. Dat, dat er geen volwassen persoon zou kunnen lopen, dat is ook gek. Ja. Misschien toch misinformatie, jongens. Ik zou niet... Als ik constructeur was, zou ik dan maar niet naar mij Waar naar. heb jij dat gelezen? Ja, ik, vind het, ik vind het ook een gevaarlijk hellend vlak waar je, je op een geeft hoor. Ja, blijkbaar, ja. ja. In een winkelcentrum in Nijmegen is gisteravond iemand aangevallen... door een man met een hakbijl. Meldt het AD. Het slachtoffer raakte daarbij gewond. En die man was met zijn gezin boodschappen aan het doen... toen hij ruzie kreeg met die man met de bijl. filmpjes is te zien dat de dader wordt overmeesterd. Hij is opgepakt. Dan een bijzondere rel rondom het professioneel schanspringen... Na het gedoe met gemanipuleerde pakken, van die skipakken vorig jaar... duikt er nu een opvallend nieuw verhaal op. Volgens Duitse media zouden sommige atleten hun geslachtsdeel opvullen... of zelfs injecteren ja, om de piemel tijdelijk groter te maken. Ja, niet Is dat in... nou voor winst? Ja, nou ja, niet per se om indruk te maken op het publiek... maar dus ja, om bij de meting dan een groter pak te krijgen. En een groter pak betekent dat je meer zweefkracht hebt... dat je dus ja, langer doorzweeft en een grotere afstand bereikt. De Sportbond onderzoekt nu of die metingen voortaan anders moeten. En dat gebeurt dan dat injecteren, ja, even voor de mannen met hyaluronzuur. Ah, oké, okay. hyaluron. Luc, zou je het eens willen testen voor ons? Nou, met dit, uh, met dit weer. Is het wel welkom? Ja, natuurlijk het is de sportredactie... <laughs> hey, maar even serieus. Als je nou daar dus, dus iets inspuit. Ik ja. hoe, bedoel, hoeveel, hoeveel centimeter ja. omtrek kun je hem dikker spuiten? 60 kilo. maar. Had jij dat ergens gelezen ook? Zelfde artikel. Ah... Ja, Wat... ja, ja, kijk, als het gaat om. En dat is natuurlijk wel vaak met sport. Als het gaat om millimeter, centimeter, ja. als het gaat om tiende winst. Ja, dan zal dit kennelijk ook helpen. Oh ja, Hetzelfde het dat... met die schaatspakken, natuurlijk. Dat ja, heeft, dat klopt. Het wel aerodynamisch, uh, moet het zijn. Dus nou, laten we niet zoveel ideeën brengen. Maar, maar trekt het wel weer bij? Of heb je op een gegeven moment gewoon echt een enorme klok? Ik weet dat niet. Ja, maar dan kom je ook nergens ik meer binnen. Ik hoop het wel. Wat zeg je? Dan kom je ook nergens meer binnen, zeg maar. Oh, knock, knock. Ja, dan, dan kom je er niet in, zeg maar. als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Als je, oh. echt, als je dermate opspuit, dat dat gewoon een vierkant blok is... Ja, dan heb je natuurlijk ergens anders een groot probleem. Ja, maar goed, wel een gouden medaille. Ja. En wat is meer waard? Hallo Giovanni. Hallo Mathieu en Marieke. Jij komt zo meteen bij ons collecteren. Waar kom je voor? Uh, voor eiwitpoeder. De Q. Alarm high. Thomas Gray. Brewers. Q. Q. Music. Maxima. Lekker. Alarmschijf. Deze week Thomas Gray bij Q Music en uh, Rumors. We gaan luisteren naar Giovanni. Giovanni, waar kom je voor? Ik kom voor eiwitpoeder. Start je pitch. Hallo Matthias en Marieke, ik, uh, ik ben uh, vorig jaar uh, begonnen weer met sporten, om weer wat fit te worden en ook ja, om er weer wat goed uit te zien voor in de zomer. Nou, toen had ik eiwitpoeder ook gehaald en ja, toen zat er uh, ja, schimmel in, stonky. Mm. Ja. ja, dat is gewoon niet prettig. Dat wil je gewoon niet. Je wil gewoon goede poeder hebben. En nou dacht ik, ja, ik ben met mijn team lekker bezig op werk. Zijn we altijd enthousiast aan het sporten met z'n allen en nu dacht ik, ja, ik wil ook weer drie dagen erbij pakken. Maar ja, met eiwitpoeder kan je toch weer even je spieren wat meer uh, aansterken, word je het lekker in je vel en je er ook door. Door extra eiwitpoeder. Ja, en dan kan je gewoon veel meer, uh, veel meer bereiken. En daarom wou ik graag ja, eiwitpoeder kwaliteren. Nou dacht ik ja ik heb toen heel veel eiwitpoeder toen gehaald en ook heel veel smaakjes. En toen dacht ik ja ik wil dan ook wel weer uh, ja gewoon weer uh, uh, uh, wel niet het duurste willen nemen. Mm. Dus wel een beetje goedkoop, maar ook wel weer de goede. Uh, dus ja, dat het dat niet weer gebeurt door die motivatie kwijt te raken. Hè. Dus daarom wil ik gewoon, uh, daarom wou ik gewoon lecteren voor eiwitpoeder. Hartstikke goed. Uh, gaat het over de whey-eiwitpoeder? Ei uh, volgens mij wel. Ik, moet er nog een, uh, ik had er wel iets in gezien en ik had er ook met mijn trainer over gehad. En ja, die, alle twee zaten ze ongeveer, ja... Ongeveer bij de 30 euro. Ja, 30 euro, oké. Okay. Hey, maar het klinkt alsof jij de vorige keer echt een pallet hebt ingeslagen en daar de schimmel in is gekomen, omdat jij ja, de sportschool aan de wiel had gehangen. Uh, sla nu wat minder in, zou mijn advies zijn. Toch? Begin ja. we gewoon weer even met een potje. Ja, ja ik, ik had toen gewoon twee hele lekkere smaken genomen. Een, een limoensmaak en een chocoladesmaak. Ja. Maar ik ging ik de volgende keer gewoon maar bij standaard vanille moeten houden. Juist. Hey, en um, wat is je doel? Wil je echt uh, zeg maar een hunk zijn in de zomer uh, op het strand? Nou, mijn doel is sowieso om eigenlijk uh, ja, zo goed mogelijk uh, af te willen vallen. Ja. Uh, ik ben nu ongeveer bij 105 kilo en dat is voor mij gewicht eigenlijk te zwaar. En ik wil Aha. eigenlijk richting de, de 85 gaan. Binnen ongeveer een half jaar. Te kunnen, misschien te kunnen bereiken. Hey, maar eiwitpoeder is toch bedoeld om spieren te pompen. Daar kom je toch juist ja. weer van aan. Ja klopt. Ja, nou, de eiwit als je goed balanceert. Dus je maaltijden en alles goed. Uh, bijhoudt. En dan ook je eiwitpoeder bijhoudt. Dus heb je te weinig ja, eiwit genomen. Of ja. uh, dingen. Dan kan je dus extra uh, voor je spieren ook nog weer aan te, te sterken, zodat zij dus revalideren in het sporten. Juist, prachtig ja. uitgelegd hier, Varnie. Mattie. Ja, nou kijk, ik hoor, je weegt nu 105, je wil naar 85, dat is 20 kilo binnen een ja. half jaar. Vind ik echt hartstikke indrukwekkend. Ik wil dat graag supporten. Uh, moet je ons ook even beloven, laat ons even over een half jaar precies weten hoe het er dan voor staat dat we weten waar we in geïnvesteerd hebben. Dan wil ik je nu wel een tientje geven voor die eiwitpoeder. Nou, dat komt zeker in orde, dat ga ik zeker doen. Ja, Annemarie. Um, ik ben hier niet gevoelig voor. Nee, Bij oh. mij moet je niet aankomen met uh, poeders en supplementen. Eet een ei of een bak kwark. En dan kom je er ook aan. Dus, ja. ja, Het spijt me heel erg, moet die streng zijn. Ik geef niet. Oh, je krijgt niks van Annemarie. Oh. Nee. Ja. Ik zet laag in, omdat ik ook werkelijk niks heb met die uh, eiwitpoeders. 2,50. 2,50, oké. Okay. Uh, ja, Giovanni, van je krijgt dus uh, 12,50 van ons. Nou ja, het beter iets dan niets. Zo en, is het. Uh, uh, ik ga jou trots maken ook, Matti. Oh. Net als uh, met uh, het sporten wat jij doet. Dus Geweldig, die... jongen. En hey. no pain, no hè? En precies. never skip lag day. Juist. Precies. <laughs> Hartelijk gecollekt zo, Giovanni. Dank je wel. Hoi. Wij We staan ook uh, voor een uitdaging. Volgende week begint het uh, verboden woord bij Q-Music. Wij mogen een week lang het woord beetje niet zeggen... Ik wil het zo meteen even hebben over deze app van Wendy. Oei, oei, oei, oei, Marieke. Je hebt in nog geen twee minuten tijd al vijf keer beetje gezegd. Oei. Ik zou een beetje op kunnen passen. Dat het straks echt gaat beginnen. Oei, oei, oei, going home. Knew it right away something's wrong. I guess you gotta go when the angels callin'. Never got to say what I want.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 Oh Bij Q Music en Ja, We kregen dus net een appje van Wendy. Oei, oei, oei, oei, Marieke. Je hebt in nog geen twee minuten tijd al vijf keer beetje gezegd. Oei. Nou, oei. Ik zou een beetje op kunnen passen. Dat het straks echt gaat beginnen. Volgende week maandag begint het verboden woord bij Q-Music. Wij mogen een week lang het woord... Beetje. Niet zeggen. Um, betrap je ons toch? Druk dan op de rode knop in de Q-Music app. Kom je in de uitzending krijg je 500 euro. We hebben eerder deze week al gezegd, we moeten een keer gaan oefenen. Want we zijn er, ja, we zijn er niet zo mee bezig dat we het daadwerkelijk zeggen. Hmm. Als we nou hè, uh, daar wel een beetje op letten, dan komt het misschien... Een beetje op letten. Oh. Ja, ja. Dan komt het wellicht in ons uh, soort van muscle memory. En dan gaat het volgende week makkelijker. Het moet ook echt bij worden gezegd, we hebben er nog totaal niet op gelet. Nee, dus bijvoorbeeld nee. afgelopen dinsdag was het... hadden wij het 40 keer in één uitzending gezegd, ja. samen... Dat is op papier 20.000 euro. Dat kan niet. En dat gaat volgende week ook niet gebeuren. Want dan gaan we er natuurlijk wel op letten. Maar we, we, we, we moeten wel repeteren. Zullen wij zo meteen tussen 7 en 8 een generale repetitie doen? Dat wil nog niet zeggen dat er dan een knop komt in de app. We doen, een, we doen even droog oefenen. Ja, en je mag, je mag lekker meeluisteren. Elke keer als je ons natuurlijk betrapt is je ongetwijfeld een heerlijk gevoel. van, Haha, dit doen ze dus hartstikke verkeerd. Ja. Maar misschien is het ook al zo dat als wij een uur lang er heel erg op letten... dat we het helemaal niet zeggen. Hè? Dat kan. Onze redactie heeft de taak om ons in de gaten te houden. Het is namelijk heel moeilijk om het bij jezelf te signaleren... Ja. Dus uh, Luc, goedemorgen. Goedemorgen. We zitten daar echt uh, met vijf à zes man die gaan ons uh, helemaal in de gaten houden. De var. De var om het zo maar even te zeggen. Uh, en horen jullie het ons zeggen, dan druk jullie op een knop en die komt dan dwars, dwars door ons gesprek heen. Ja, klopt. Uh, en ik heb, ik heb nog niet besloten, gekozen welk geluid je dan hoort als je op die knop drukt. Dus ik dacht misschien kunnen we die verkiezing nu even doen. Oh leuk. Ja, kom maar. Uh, ik heb dit geluid als een schaap. <lacht> <lacht> kan. Ja. Maar laten we het even testen. Nou, ik ben dus een uh, beetje de weg kwijt. Ja, zou, zou kunnen werken, ja. Ik heb ook nog een fragment van uh, Dries Roeven die een nummer heeft gemaakt voor de Olympische Winterspelen in Milaan. Milan, Milan, <laughs> kom Vind ik ja. leuk. Maar. 29 dagen, jongens. <laughs> dat vind, ik, vind ik heftig, hoor. Ja, nee, dat, dat, dat haalt echt het, uh, helemaal het programma uit het lood. Ja. Wel heel leuk dat hij dit heeft gedaan. Hoeveel dagen tot Milaan? 29 nog. Echt weinig, hè? Ja, we zitten er zo. We zitten er okay. zo. We hebben nu een schaap en uh, drie zool, ik. ik. weet het. Is er nog een optie? Ik heb ook nog een airhorn. <lacht> en heb je, is er nog iets van een, een gewone zoomer? Anders vind ik die airhorn het best. Um... Maar... Ja, gewoon, gewoon een normaal, gewoon een bescheiden zoemertje. Ja, uh. ja, dat vind ik die airhorn misschien toch leuker. Ja, ik vind die airhorn ook leuker. Oké. Zullen we de airhorn... Ja, die vind ik het leukst. Hier kunnen we zomaar nou. in spijt van hebben om kwart over zeven, hoor. Dat nou. we de airhorn hebben gekozen. Ja, maar het zou ook heel goed kunnen dat we het een uur lang niet zeggen. Nee, dat klopt. Straks vanaf zeven uh, uur. Een generale repetitie van het verboden woord. is coming. ik ken Where is My Husband? Over vijf minuten begint dus een generale repetitie van het verboden woord. Dat draait nog niet om geld. Uh, we nemen jou eigenlijk mee in onze ronde. Ja, we gaan heel erg ons best doen om het woord beetje niet te zeggen. Een uur lang, zodat we volgende week beslagen ten ijs komen. Uh, ik heb al even iets gecheckt. Want uh, dat woord dat is snel gezegd. Ik wil namelijk uh, na zeven uur een audio-appje van jou laten horen. Want ik kreeg afgelopen zondag om acht minuten over acht. Dat is in het uh, weekend. Nou, toch vrij vroeg. Moet ja. Zeggen. Ja, ja uh, zeker gezien de omstandigheden. Ja, en jij was daar uh, ongelooflijk uh, gefrustreerd. Een beetje passief-agressief. En uh, daar ging ja. ik al hè? Ja, daar ging ik al Ja, je zei weet je. Ah, maar goed, we zitten is, nog niet in het oefenuurtje. Uh, is Vijf minuten voor zeven. Um, en dat wil ik heel maar, maar ik wil je nog even toestemming vragen. Mag ik het laten horen? Want ja. er zit ook nauwelijks een stukje frustratie in als het gaat om jou en je partner.